Alhamdulillah, Rabbil al wa salatu wa salam wa ashraf al-NBA iwil masalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in en ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kom maar weer niet in, houd hem maar hier, houd hem maar hier, houd hem in, houd in, houd in, De halaka normaal gezien is een brief van een broeder in de gevangenis. En die heeft die brief geschreven uit Belmarsh Prison. Ter informatie, dat is ook de gevangenis waar Sheikh Abu Qatada. ...en Sheikh Abu Hamza, faqallahu asrahom, en heel veel van onze broeders gevangen zitten. Belmarsh Prison is, laten we zeggen, de terrorisme-gevangenis uh, van Groot-Brittannië. De meest bewaakte en meest veilige gevangenis in Groot-Brittannië, waar alle terreurverdachten uh, zitten. En een broeder heeft, heeft een brief geschreven met enkele nasa'ih, enkele adviezen voor de ummah en uh, specifiek voor diegenen die deze akide hebben. Dus inshallah, daar gaan we straks uh, inshallah straks de brief uh, voorlezen, die is in het Engels, maar tegelijkertijd ga ik die inshallah vertalen en dan kunnen we inshallah, hopelijk kunnen we er iets uit leren en hopelijk kunnen we inshallah de nasiha uh, um, uh, de aanvaarden van deze broeder Lekin, voor ik daarmee begin we zien hier heel wat uh, broeders aanwezig zijn, wil ik enkele zaken duidelijk maken. Omtrent de da'wa, Omtrent de, de Amr bin ma'ruf en Nahai al-Munkar, omtrent de Jama'a. We weten allemaal wat er is gebeurd de laatste dagen, uh, die actie in Nederland. En uh, yani, wat is het profet daarvan, wat is het nut om zoiets te doen, uh, hoe doet je zoiets en hoe coördineert zoiets. En yani, in grote lijnen. Om te beginnen, wat is het doel van een moslim in zijn leven? En yani, buiten de aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala, wat probeert hij te bereiken met die aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala? de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En met die tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala hopen wij door zijn rahma het paradijs te krijgen jonge kiyam. Maar hoe bereiken wij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala? Door een baard te hebben? Door een kamis te dragen? Door siwak te gebruiken bij elk gebed? En hoe bereiken wij die tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala? Zonder enige twijfel. Het allerliefste... Bij Allah wa is dat zijn tawhid de Allerhoogste is. En Allah wa heeft duidelijk gemaakt in zijn boek, hij heeft duidelijk gemaakt dat hij tegen de umma zei, bestrijd hen tot er geen fitna meer is. En tot de dien volledig van Allah wa is. En de fitna zoals iedereen weet in de tafsir van Ibn Abbas radiallahu anhu ardah, hij zei dat de fitna shirk is. En is er een shirk groter dan de shirk van vandaag, die democratie en die de hoebel van deze tijd die iedereen aanbiedt die geen plaats op aarde heeft overgelaten enkel of, hij is, of die, die hoebel is aanwezig en, heeft, en geniet van de aanbieding van de mensheid en is er een grotere, er een grotere uh, fitna dan deze democratie en wat is het tegenovergestelde van deze shirk wat is het tegenovergestelde van deze shirk de allergrootste ma'roof ma de allerbeste beste maaruf en dat is de tauhid van Allah subhanahu wa ta'ala en daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala in surah ali 'imran homr tanfir wal takum minkum ummatun yad'una ila الخair, بالmعruf, al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulai'kahum al muflihun en 'aisha radiyallahu 'anha heeft gezegd over deze aya dat al khair is het islam in het algemeen de volledige die En de ma'ruf is de tauhid van Allah subhanahu wa ta'ala en de monkar is een shirk Dus de fundament, van het, van, de fundament de basis van de maarof is de ohied en de fundamenten de basis van de shirk van de monker is de shirk Wanneer wij dat begrijpen, Allah subhanahu wa taala zegt: "Wilt laat onder jullie een gemeenschap zijn." Allah subhanahu wa taala heeft, heeft precies gezegd: "Wilt Dus onder de islamitische gemeenschap laat onder die gemeenschap een gemeenschap zijn een jamaa zijn of een taifa zijn en hoeveel hadith van de profeet die zeggen dat er een taifa of een jamaa de profeet heeft een taifa gebruikt een groepering gebruikt een isaba een isaba nu als we zeggen een binde denken we meteen aan de negatieve zin van het woord maar ik vind de profeet is een isaba een binden onder mijn oma of een groep onder mijn oma een dagerin het ...tot het einde van de hadith, dat zij op de waarheid blijven... ...zij blijven strijden voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala... ...en wat is de reden van hun strijd? Dat het woord van Allah subhanahu wa ta'ala het allerhoogste is. Dus wanneer wij dit begrijpen, dat de taak en de tevredenheid van een moslim... ...de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala... Die, die, die, die, ...die een moslim zou willen verkrijgen... ...die enkel kan komen door... dien ...dat de dien van Allah subhanahu wa ta'ala al-dahir is de dominerende is, de allerhoogste is, degene die regeert op het land en op de, op de, op de dienaar, Dat is van ons vertrekpunt, dat is waar, waaruit wij moeten vertrekken. Lijken, hoe gaan we die doen? Hoe gaan we aan die Idharuddin komen? Om te beginnen door een Jama'a te creëren. Om te beginnen door een Jama'a te hebben. Je moet een Jama'a hebben. Je kan niet alleen... En je kan onmogelijk zeggen ik ga alleen in het streven naar het Onmogelijk. Kan niet. Daarom moet je in Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt en Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat Allah zegt zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat zegt dat Allah zegt dat Allah zegt dat zegt uit de mensheid is diegene die de drie heeft die aanspoor tot het goede het kwade verbiedt en gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala dus iemand die gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala is niet de beste onder de, de, de, de mensheid niet automatisch het is de drie we moeten de drie samen nemen dus we moeten oproepen tot de en we moeten al amr bin ma'alofu Nee, nahi anil munkar doen en dan komen eventueel in aanmerking en dit natuurlijk mijn jamaa om een voorbeeld te geven in de tijd van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft geïmplementeerd in zijn leven. Zoals ik er net nog zei tegen de broeders, wanneer Allah, sallallahu wa al al al-ansar, wal de eerste, de allereerste onder de gelovigen, min al Muhajirin al-ansar, van de Muhajirin en de ansar, en de inwoners van Medina, en diegenen die hun volgen, die hun in het goede, of diegenen die hun op een vrome manier volgen. Ja, niet de bedoeling is, zoals wij toch zeggen, wij volgen de Kitab en de Sunnah, wij volgen de Kitab en de Sunnah volgens het begrip van de Sahaba. anhum. wie, hoe hebben de Sahaba deze zaak begrepen? Hoe hebben de Sahaba gestreefd naar het Dien? De Profeet heeft geen Islamitische staat gevestigd en heeft de Dien niet laten domineren in Mekka. Met de honderd Sahaben die hij had van de muhajjirin. En met de, de, de Ansar alleen heeft hij het ook niet gedaan. Lakin toen de twee jamaa'at zijn samengekomen. En de twee jamaa'at één zijn geworden. En alle twee naar het doel hebben gestreefd. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala met zijn wil... En zijn macht en de autoriteit gegeven en zijn de futuhaat begonnen, zijn de veroveringen begonnen en heeft Allah subhanahu wa ta'ala de moslims de volledige autoriteit gegeven. En wij kennen allemaal de geschiedenis dat binnen de 50 jaar enorme gebieden van de wereld waren veroverd door de moslims. Dus om dezelfde zaken mee te maken en om terug deze autoriteit terug te brengen, kunnen wij niet anders dan dezelfde manier toepassen als de, als de, als de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn sahaba anhu. En daarom heel veel mensen stellen ons de vraag, zij ze zeggen, ja, ik ben akkoord met de boodschap, maar de manier waarop, de manier waarop, en het kan eventueel anders, en wij hebben prioriteiten. En dan zie je bijvoorbeeld jamaat opstaan die bepaalde prioriteiten stellen, die uh, als prioriteit hebben, wij moeten een doen, en we moeten een zachte manier gebruiken, een zachte manier gebruiken, we moeten debatteren en we moeten proberen dialoog te voeren met mensen. En de harde aanpak gaan we niet gebruiken, niet nu, want we zijn er nog niet rijp voor. de andere kant zegt... die kijk, Tawhid, we hebben geluk voor Tawhid, we hebben jaloezie voor Tawhid, dus laten we het Donnare Sanjah, het de en Neshdiyah toepassen op iedereen. En doen ze het vier op heel de umma en Hashem Adallah, -ad of Sheikh Mohammed, bin Rachim die uh, verderfelijke goed had, لكن, zij, zij misbruiken die da'wah en zij gebruiken bepaalde zaken, knip en plakwerk van die da'wah. Zij doen tekfier op heel de umma en zij denken dat zij de dien van Allah subhanahu wa ta'ala de dominatie en autoriteit zullen geven door gewoon simpelweg tekfier te doen op heel de umma en rustig aan thuis zitten en iedereen met rust laten en er is geen probleem. En zo zal Allah subhanahu wa ta'ala tevreden, zijn tevredenheid geven en zo zullen wij ooit een islamitische staat hebben. Ajiep. En yani, hoe kunnen we het dan oplossen? Aan de ene kant heb je de gulaat van een Morja, die dat, uh, alleen de zachte, de zachte kanten laten zien. Knip en plakwerk, ik heb het eens verteld, in een lezing van een sukkel die, die, die, die, die heel wat lezingen geeft en die een heel gekende spreker is. Op een dag hij was aan het spreken, hij zei de prokada sallallahu alayhi wa sallam en hij kon met een hadith. hadith sahih, die, die hadith is altijd een Hij zei, dat hij een hij een. Als jullie handel drijven met woken, met rente, en jullie nemen de staarten van de koeien, en jullie blijven maar volgen, en jullie aanvaarden het wereldse, Allah zal jullie verneten. Daarna ben ik naar die persoon gegaan. Ik zeg die hadith. Ik denk dat je iets bent vergeten in de hadith. Er komt een stuk dat. Er zei: yani... Nee, nee, er zijn veel hadith. Ik zei: Nee, nee, ik heb nog nooit gehoord. Die soort heb ik nooit gehoord. Er zijn drie rewayët, maar die eindigen anders. Maar de reway is de rewayët. En het hadith is de hadith. een jihad. Wat was zijn antwoord? Hij zei: Kijk, het is nu geen tijd. Om over die zaak te spreken. En daarom vermeld, vermeld ik die niet. Omdat dat toch geen nut heeft. Ik zal lachen. Knip een plek werk in de woorden van de profeet. Moshkeela. Degene die opzettelijk over mij liegt. Hij, laat hem, hij heeft zijn plaats gereserveerd in de hel. Dus aan de ene kant heb je deze guluit van al morgia. Die zich zelfs niet schamen om de woorden van de profeet te knippen. En al wat te maken heeft met confrontatie en met een beetje hardheid. En een En een beetje kwaad worden voor Allah subhanahu wa ta'ala wordt ontnomen. Zodat je Gandhi-moslims hebt. En dan heb je jamaat die draaien in leven om beeldvorming en om kuffar tevreden te stellen. En alles te doen om compromis te sluiten in dit dien. Aan de andere kant heb je dan jamaat splinter uit, yani, een beetje overal verspreid. Die niets beters te doen hebben dan heel de dag websites op te stellen, forums te bombarderen. Met wat? vier. Deze zijn mushrikien, deze zijn kuffar, mushrikien, kuffar, mushrikien, kuffar. En wanneer je de vraag stelt in deze tawarik, deze echte kuffar. Ja, nee, nee, nee, zeggen ze, kijk, deze mushrikien zijn de prioriteit. En dan maar passie met de anderen. Ajiep. En dan denken zij dat zij ooit iets zullen bereiken onmogelijk wie zijn de mohajirin? en wie zijn de ansar van deze tijd en yani wie zijn de mohajirin en ansar yani en die ansar hebben kenmerken de ansar waren de knokkers in de tijd van de profeet sallallam de vechters, de de de de, de in jihad vis a waren de ansar de mohajirin, het is niet dat zij dat ze lafhaarder waren haja Allah zij waren Mujahideen. maar de, de macht van de profeet de kracht van de profeet sallallam en de de de manschappen van de profeet sallallam waren zonder enige twijfel bij de ansar, El-Aus en Ghazraj. Die twee stammen die een geschiedenis hadden in het Arabische Schiereiland van jihad We hebben de ansar in deze tijd. We hebben ansar in deze tijd. We hebben ansar in Palestina. We hebben ansar in Irak. We hebben ansar in Yemen We hebben ansar in Tsjetsjenië. We hebben ansar in Kashmir. We hebben zeker ansar in Afghanistan. We hebben ansar in Somalië. Dat zijn de Ansar van deze tijd. De Mujahideen. Die dat strijden voor de eer van de Umma. Die de, de gezichten van de ongelovigen, van de kufar In de grond duwen. En vernederen. Door de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn de Ansar. Wie gaat dan de rol opvullen van de Muhajirin? De Du'aat. De Muhajirin waren de Du'aat. De Muhajirin waren de, degenen. Die de Ansar begeleiden en steunden. Wie gaan dan de Muhajirin van deze tijd zijn? En diegenen die emigreren naar de Ansar, of die zouden moeten emigreren naar de Ansar, wie gaat deze rol vervullen? Niet iedereen kan een Ansari zijn. Er moeten ook Muhadjirin zijn. Waarom zou Allah subhanahu wa dan de Muhajirin wel Ansar vermelden? Waarom zou hij dat? Hij kan ook alleen maar de Ansar vermelden. En helaas, en daar stopt het. Dus, om een Jamaa te hebben in deze landen, in deze landen, zoals onze geleerden ons hebben geleerd, is het best om te refereren naar de Muhajirin? Aangezien de Muhajirin in Mekka een kleine minderheid waren, die geen autoriteit hadden en niet de macht hadden om wapens op te nemen tegen de moslims. tot zij de autoriteit hadden in Mekka, in, in Medina. Maar zij vervulden hun taken in Mekka. In die 13 jaar met de profeet, salam, hadden zij hun taken dat zij vervulden: het openlijk confronteren van een koffer, het openlijk uitdagen van een koffer het openlijk verkondigen van la ilaha illallah en het verdedigen van la ilaha illallah sahaba radiyallahu anhum, de muhajjireen in het begin van de da'wah toen zij zwak waren zij zwegen niet zij sliepen niet dan gaat iemand telbies beginnen doen en zeggen ja ze deden de da'wah in dar al arqam en in stilte hebben zij dat tien jaar al een stuk gedaan de dawa was na'am sahaba kwamen samen voor een heel beperkt kleine periode. En daarna is de zeggen naar benen naar naar gedacht. Ja, johel, de dathir. Qom fa andir wa Rabbaka fa kabir wa thiyaaka fa tahir wa rujza fa hajar. Fala ta min ta istakfir wa li Rabbaka fa sabir. Onmiddelijk is de taak of publiceer je En zeker met met Islam van Omar radiallahu anh. En daarom heeft de prophet ﷺ de dua gedaan dat Allah subhanahu wa taala één van de twee omars zou lade naar Islam. Waarom? Om de macht te hebben om de koffer te confronteren. De profeet SASL was gewoon aan het wachten op een man om naast hem te zitten om de kofar te kunnen confronteren. Dus de hikma van Allah subhanahu wa ta'ala is dat dat vier jaar heeft geduurd. Drie of vier jaar heeft geduurd. Lijken, wij kunnen daaruit leren dat de profeet wenste om een man te hebben naast hem. Tayb zijn die drie, vier jaar nog niet voorbij. Na 87 jaar van kolonisatie, 87 jaar van leven zonder geleven. 87 jaar leven zonder Sharia? En 200 jaar leven in, in, een, in een realiteit waar onze landen worden leeggeplunderd door Koufaar en dat onze moslims worden afgeslacht door Koufaar? Ja, gewoon, wij zeggen altijd 87 jaar dat de Gileffe is gevallen. De officiële datum is 3 maart 1924. Maar de problemen waren er vooral. De Gileffe is gevallen, maar ervoor waren er al problemen. In die tijd. Palestina was een protectoraat van de Britten. Yani de meerderheid van de islamitische wereld was al gevallen. Was verdeeld. En weet jullie hoe de kuffar de islamitische staat noemde? Het Ottomaanse Rijk noemde. Al-Rajul al-Marid. De zieke man. Zij wachten gewoon, hij lag op zijn sterfbed. Een metafoor. Hij, hij lag op zijn sterfbed. Kuffar waren gewoon enkel aan het wachten wanneer hij sterft. Yani, zij stonden allemaal aan zijn, aan, het, aan zijn hoofd om te wachten wanneer dat hij zijn laatste, blaas, euh, zijn laatste adem zou uitblazen. En dat is ook de realiteit wat er is gebeurd. al al Malay, de zieke man, ver, verdeeld, vernietigd, versuft, volledig geen macht. En dan hebben deze kuffaren geprofiteerd van de situatie om ons, om ons neer te halen. Tybje, ik woon, na 200 jaar is de periode van Darul Arqam nog niet voorbij. Hoeveel boeken zijn er geschreven? Hoeveel geleerden zijn er niet, niet, niet gekomen? Hoeveel duaat, hoeveel ayimma, hoeveel masyaikh? Hoeveel mensen hebben de Koran gememoriseerd? Gelaas, is dus de periode van Dal al nog niet voorbij? We hebben niet gezegd, Yallah, we doen jihad al talib We zijn nog steeds bezig aan jihad al-Daf'a, die vernedering voor de umma. En wij zijn nog steeds bezig om te knokken en te vechten om enkel onze landen te bevrijden en onze islamitische te staat terug te brengen. Dus hoe gaan we dat doen, jij? Ja, gewoon? En wij moeten dit begrijpen, en als wij dit begrijpen, dan kunnen wij weten dat wij een verantwoordelijkheid hebben. Hoe kunnen wij streven voor deze Idharuddin? Zoals ik zei, we beginnen met een Jama'a. En een Jama'a met als streefdoel de rol van de Muhajirin overnemen om ooit samen te kunnen komen met de Ansar. En mogen Allah subhanahu wa ons allemaal in dit leven voor de Akhira verzamelen met de Ansar van de Dunya en dan verzamelen met de Ansar van de Akhira. Amen. Hoe gaan we dat doen? Om te beginnen, zeker niet met compromis te sluiten in onze team. Hoe waren de muhajirin in Mekka? Hoe waren de Sahaba in Mekka? Deden is comprom een compromis in hun team? Zoals ik zei gisteren tegen een broeder, nadat onze broeders werden bevrijd in Nederland. Die broeders die drie dagen in dezelfde gezeten. Ik zei: Subhanallah, stel jullie voor. Yani stel jullie heel even voor. Omar ibn al-Khattab krijgt een brief in Medina. Of zelfs in Mekka. Hij krijgt een brief. Van de Franse koning in die tijd. Of van de Romeinse koning, Heraclus van die tijd. Of van Kisra of keizer of najashi. Hij zegt... ...Hakamati al-Mahkama al-Mu'teham Omar ibn al-Khattab... ...bij Be... Sen... Senatijn... Sijin, bijvoorbeeld. De rechtbank heeft geoordeeld... ...dat Omar ibn al-Khattab twee jaar gevangenisstraf krijgt... ...voor... ...laster en eerroof... ...voor bedreiging, voor belediging... ...voor het spuwen op een mortad... ...voor het beledigen van de koning... ...van de, van de kofar, ...voor... ...allahu a'lam... ...voor het verwerpen van het systeem... ...van de koning van de kofar. ...wat denken jullie dat de, de, de reactie van Omar zou zijn? Zou hij zeggen... ...ik moet onmiddellijk een advocaat zoeken... ...ik moet zien wat ik ga doen... ...ik ga nu, gelaas, low profile... ...ik ga mijn baard waarschijnlijk verkorten... Zou dat de reactie zijn van Omar Allahu a'lam, maar de Omar die ik ken, radiyallahu anhu arda. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze ummah een Omar geven om deze tijd onze problemen op te lossen. Maar de Omar die ik ken, die zou met die brief naar de leider van de kofar gaan en die brief in zijn gezicht gooien en zijn zwaard ook in zijn gezicht gooien tegelijkertijd. Dat is de Omar die ik ken. Dat is de Omar die ik ken, radiyallahu anhu arda. Dus ja, ik hoor, wij zeggen wij volgen de kitaab en de sunna. We verhuizen zelf de en Maar een wijkige terroriseert ons? Een brief van de rechtbank pro-justitia terroriseert ons? En subhanallah. En dan, En dan zeggen wij, ja, wij willen het dier. En wij willen de koffer bij En we willen sharia. En we willen het Ja, je bent geterroriseerd van eender wat. Ja, iemand die zegt ik doe het koffer bij ik verwerp de taagoot en laten we de taagoot van deze tijd gebruiken, de democratie. Ja, ik verwerp democratie en democratie is een koffer. Maar, je bent 100% in het systeem van democratie geïnfiltreerd. Yani, je leeft, je werkt, je bent een slaaf van die, ditzelfde systeem. En je probeert te rebelleren tegen datzelfde systeem. Is dat mogelijk? Onmogelijk. Onmogelijk. Onmogelijk. Je bent in het midden van de oceaan... En jij zegt: Ik wil dat mijn kleren droog worden. En ik Keef, Kom uit die oceaan. En verwacht dan dat je kleren droog worden. Hetzelfde als wij met deze democratie. Om ons om te beginnen. Om, om te beginnen. Deze democratie te verwerpen, moeten wij die echt wel verwerpen. En zoals Sheikh Mohammed bin Abdullahi Brahimahullah in zijn kitab tawhid zegt, bij de uiterlijk van het taagood en het verwerpen van het taagood, bij de voorwaarden van het verwerpen van het taagood, ja, gewoon, we zijn geen mordje, we zijn sunnah Jama'ah. Wij verwerpen het taagood met onze tong, met onze ledematen en met ons hart. Wij verwerpen het taagood niet enkel met ons hart en met ons tongen, Ook met ons ledematen. Wat je kan doen om deze taal te verwerpen, doe je eigenlijk niet. Logisch. En mijn woorden moeten niet verkeerd begrepen worden. Ik bedoel niet, ah, ik roep niet op tot geweld voor alle duidelijkheid. Disclaimer. Wat ik bedoel, ja, je verwerpt de, dit systeem om te beginnen. Wees geen slaaf van dit systeem en hopen dat je ooit uit dit systeem gaat geraken. Wees geen slaaf van dit systeem. Bevrijd jezelf van dit systeem. Wij, geen, wij Ons leven is niet zoals hun leven. En een moslim die Allah subhanahu wa ta'ala vreest en die zijn, die zijn heer respecteert, die kan zichzelf niet verwikkelen in deze, in deze, in deze democratie en in het systeem van deze koffer. Onmogelijk. Want draai of keer hoe je wil, je zal blijven, het slachtoffer blijven van, die, van dit systeem. Waarom? Ja, je werkt bijvoorbeeld. Jouw baas ga je zeker niet laten, of jouw werkgever, een baas is een beter geen woord, dit is geen woord dat we kunnen gebruiken, lijken een werkgever. Hij gaat jou niet zeggen, masha'Allah jij bent moslim, ik ben kafir, jij werkt bij mij, maar jij bent moslim. Dus ik geef jou de kans om te gaan bidden, geen probleem, ga al jumu'a bidden, Ga naar de moskee waar dat een heel mooie godba wordt gegeven over het tawhid. En bied vijf keer per dag, hier is de sajjad en daar is de qibla. Wat verwacht je dat een kafir zoiets tegen jou zegt. En je om te beginnen bevrijdt jezelf van, die, van dit systeem. En je verwacht niet dat deze kofar jou een cadeau gaat geven. Verwacht niet dat deze kofar jouw dien gaan, gaan regelen. Of jouw dien gaan beschermen. Helemaal niet. Helemaal niet. Daarom hoe kunnen wij dan verwikkeld zijn in hun systeem. En wij duiken in hun systeem. En daarna hopen dat wij ooit uit dit systeem gaan geraken. Daarom een nasih aan de broeders. En dat is een duwa aan alle broeders. Om te beginnen denken aan jama'at op te richten. En jama'at op te richten met als slogan, idharuddin. Onze slogan, ons doel, duidelijk en wij verbergen dat niet en wij schamen ons er niet voor. Idharuddin, volledige, totale dominatie van islam. Geen huis moet overblijven waar geen islam is binnengetreden. Alle huizen van, moeten islam hebben gekregen. Verplichting. En ik bedoel niet dat elk huis moet bekeren, want wij we weten goed genoeg dat er koffar zijn en moslims. Dat is ons doel niet, we, we hebben geen bekeringsdrang. Al wie wilt geloven, alhamdulillah. Al wie die niet wil geloven, dan naar wat is almasair. Ik wil! Allah! Lakin, dat betekent niet dat we moeten zwijgen en stilzitten. Geef hun hoofdpijn. Of zoals ik vorige week heb gezegd, geef hun koppijn. Nooit <laughs> is hoofdpijn voor ons inshallah, moslims in de hoofden. Geef hun koppijn. Geef hun kop aan. En de bedoeling is niet om zachtaardig om te gaan met, met, met koffaar. Jij ja, gewoon Allah in schande. En ik vind het heel spijtig om dit te moeten vermelden publiekelijk. De boodschap is ook publiekelijk gedaan. Dus laten we het duidelijk zeggen. Jij ja, geeft een betoging tegen niqab. Koffaar vallen de moslims aan. Is er iets erger dan onze eer die aangetast wordt? Yani, onze vrouwen die uitgekleed worden, is er iets ergers dan dat? En hoe is de betoging? Wanneer we spreken met de broeders, zeggen ze: Ja, bepaalde termen moet je niet gebruiken. En je, probeer dit en dit en dit te ontwijken. En dan ga je betogen op een manier. En die kever gaat helemaal gemotiveerd zijn om jou nog verder te bombarderen en verder te bestrijden. Zoals iemand zei: Ik wens Wilders vurig um, het paradijs. Ja, ik wens Wilders vurig de hel. <laughs> Wallahi, ik wens hem vurig de hel, niet het paradijs. <laughs> maar Adallah, heb ik het gen? <laughs> heeft hij een gezicht van een gen? Ik hou Abu Lahab komt meer in aanmerking voor een dan hem zie Ik wens hem de hel na hem. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. de doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Allah. Hij doet Hebben jullie ooit Allah. Hij doet Allah. Hij de Allah. zegt Yes, we hate Al-Qaeda, we hate Taliban, but you know, Osama is a good man. Can you imagine that the bush is like? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Can you imagine that he is like? Of course not, That's is a He must be able to take them with everything. And we Muslims, subhanAllah, they say that we are on the right, but we must be to speak with our world. It's hard. And then they will the Hadith of the Prophet with the Talbis. Zoals iemand zei tegen mij enkele dagen geleden. Hij zei, er kwam een man in de, in de moskee van de profeet, sallam, en hij urineerde. In de, in de moskee van de profeet, zei, en de profeet hij zei, hij is niet kwaad geworden. Allahu Akbar, dat is خalas, het dalil al En wij gaan deze hadith gebruiken het voor elke kever op aarde. Al is het Sharon. Ik zei, yach, yach om te beginnen, neem die hadith, zonder knip-en-plakwerk. Laten we eerlijk zijn. Pak de hadith en vertel het verhaal. Wat is er gebeurd? Die Mosherik, om te beginnen zijn intentie, wat was zijn intentie? Waarom heeft hij die daad gedaan? Hij hoorde iedereen kwaadaardig spreken over de profeet, sallallahu alaihi sallam. Zeker. En hij hoorde dat iedereen zei, hij Mohammed, die doe en die doe en die doe. En hij verdeelt huizen, en hij verdeelt familie, banden. En iedereen uh, heeft problemen door die man. Dus hij, hij, hij, hij beeldde zichzelf een man voor die ongelooflijk hard en, en gevaarlijk is. En daarom zei hij, ik ga deze man uitdagen. En we zullen zien wat hij gaat doen. En yani is hij echt zo kwaadaardig als dat, hij, dat, dat, dat, men, dat men zegt? En zijn intentie was niet als een strijder. En de profeet zei, zijn, weet omdat Jibril met hem is. Dus wanneer hij urineerde, en Omar radiyallahu anhu, zoals wij weten over Omar radiyallahu anhu, hij zei, ja Rasulullah, laat mij deze Mushrik onthoofden. En hij trok zijn zwaard. Wat was de reactie van de profeet, zei سيقول الله يا خارجي الامير يا بنتنتي الامير يا بنتي الامير يا امير كاب هو الوطن و هي سيقول ما هو محمد بن عبد الله يقبل محمد بن عبد الله و هي السلطه و هي السلطه و هي السلطه و هي السلطه و هي السلطه و هي محمد و هي السلطه و هي السلطه و هي السلطه و هي Beatrix, Obama, Sarkozy, pas dat toe op u. Iemand komt in jouw huis binnen, hij slacht jouw jou, jou kinderen, hij verkracht jouw vrouw. En jij zegt, uh, subhanallah, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft niets gedaan. Dus ik moet rustig blijven. sakina wel hudu En misschien wordt hij moslim. En <laughs> yani, gaan we dan zo'n zo islam beginnen gebruiken? Ja, laten we duidelijk zijn. Laat het ik zijn. De profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Dit zijn sahaba die getuigen. Ja, niet diegenen die met hem hebben geleefd. Zij zeggen, de profeet, sallallahu alaihi nam nooit wraak voor zichzelf. En hij werd nooit kwaad voor zichzelf. Maar hij werd razend voor de wetten van Allah, subhanahu wa ta'ala, wanneer zij overschreden werden. Toen die sahabi kwam bemiddelen voor een andere sahabi, wat heeft de profeet, sallallahu tegen hem gezegd? Als Fatima de dochter van Mohammed zijn eigen dochter zou stelen, ik zou haar hand hakken. En subhanallah. Waarom? Omdat we hier spreken over de hukum van Allah. Over de witte van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan heb ik vragen hoeveel witte van Allah subhanahu wa ta'ala zijn nu geschonden? Hoeveel witte van Allah subhanahu wa ta'ala zijn nu overschreden? Is er een wet van Allah subhanahu dat niet is overschreden? Is er iets in onze dien dat niet wordt beledigd en bespot? En dan komt iemand tegen mensen en zegt, we moeten beeldvormen, we moeten op een manier. Het da'wa is iets. En Amr bin ma'ruf in Naha'i anil mankar is iets anders. En wanneer wij deze democratie vervloeken en deze democratie aanvallen, dan zijn we niet bezig met da'wa helemaal niet. Wie heeft ooit gezegd dat bijvoorbeeld de broeders die zijn gegaan naar de Bali, wie heeft gezegd dat zij zijn gegaan voor da'wa? Ja, ze gaan.. die zijn niet gegaan naar Dibi, naar die zendik, die kafir van Dibi. Qatalahullah. InshaAllah hij is homo, Allah is salat ala sida. Wie zei dat de broeders zijn gegaan voor da'wa? Ze zijn gegaan voor al amr, bil ma'ruf en al munkar. Die zendik spot met de dien van Allah. Manji, ik zeg op bepaalde forums mensen verdedigen haar. En mensen zeggen van, ja geen eh ze hebben eieren gegooid. Ja subhanallah, waarom gaan ze niet in dialoog? Wat zegt zij in 2005 of 2006? Zij zei, de profeet sallallahu heeft de Koran vervalst en veranderd. En de khulafa'r Rashidien radiyallahu anhum hebben waarschijnlijk hetzelfde gedaan als hem. Astaghfirullah al En dan zegt men, eieren? La hawna wa la Eén ding kunnen wij hen wel gelijk geven. Want zij zeiden, zou de profeet sallallahu alaihi wa eieren gooien of zou de sahaba eieren gooien? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar ik weet wat de Sahaba wil zouden gooien. Ermee, Ya Sa'd, fiedeka, Abi wa ummi. Dat zei de profeet. Sallallahu Alaihi Wasallam. Werp, was, je Sa'd. Ik offer mijn vader en mijn moeder op voor jou. Dit was de profeet. Sallallahu Alaihi Wasallam. En wanneer de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die gevangenen heeft ge ge ge ge gevat in de slag van Badr, die ook spot dreven met hem en die ook de, zijn dien beledigde en die ook alles verdraaide van de profeet. Sallallahu Wasallam, wat heeft hij gezegd tegen hem? Oké, okay, kijk, jij bespotten de mijn dien, laten we nu een debat voeren en zich zeg met maar de motivatie van jouw koffer en zich zeg met maar de motivatie van jouw beledigingen tegenover mijn persoon. Wat was de, de reactie van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Aza alhamdulillah, alladhi qarra bi qatlika. Allah hoort. Takbir! Allah alhamdulillah, dat Allah mijn ogen heeft verlicht met jouw dood. Ya Allah. Profeet, we zijn niet in een debat met debat. Dus deze mensen die ons zeggen, die ons proberen te leren wie onze Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam is de leider van de Mujahideen. Hij was de meest moedige man die er op aarde ooit heeft geleefd. Maak niet van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en probeer uw lafheid niet te steken op de Profeet Sallallahu Probeer uw lafheid ook niet te steken op de dien van Allah. Subhanahu wa en een van de nasa'i van deze broeder die de brief heeft geschreven, een van zijn nasa'i was. Gebruik ons niet om jouw lafheid te, te, te, te, te, te, te, te, te verbergen. Gebruik ons niet. En yani gebruik de moslimgevangenen niet. Van ja, kijk, zij zitten in de gevangenis. Dus moeten wij hikma gebruiken om deze broeders niet erger te laten leiden. Ja, gebruik jouw lafheid niet. De, gebruik deze broeders niet voor jouw lafheid. Gebruik deze broeders niet voor jouw... Bij de betogingen voor de Marokkaanse ambassade bijvoorbeeld. Toen wij voor de ambassade gingen... Duidelijk. Mohammed Saadis, kefir, mel'oon, mortad, zendik. Geef hem wat je kunt. Alles wat wij kunnen gebruiken tegen hem, gebruiken we tegen hem. Wij beschuldigen hem. Wij raken zijn eer. Hij is een kafir hij heeft sowieso geen eer. Dus wij raken hem in zijn eer. Wij raken de eer van zijn regering. Nee. Wij maken hem razend. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Moeten wij hem? Wat moeten wij voor de ambassade gaan doen? Assalamu alaikum, je amir, je hebt tien duizend van onze broeders. Zakir al aakhir, Barkat al fik. Probeer inshallah een beetje hoe met hen te doen. Stop met hen te martelen en eventueel, ja niet, fikker. salat is te haren. We zien kunnen in vrijlating. Hij gaat zeker lessen. Wel, Subhanallah onze manier. Voor degenen die zichzelf de vraag zouden stellen, wat heeft dat opgeleverd? Wat dat heeft opgeleverd, is dat de Marokkaanse regering druk zet op de Belgische regering om ons niet te laten betogen. En dat de Belgische regering druk op ons zet dat wij bepaalde uitspraken niet zouden gebruiken. En de, wat heeft dat als resultaat? Is dat zelfs de broeders in, dat zelfs de broeders in Marokko een nieuws hebben gekregen van de Marokkaanse staat die razend werd door die betogingen. En zij stonden te trillen door die betogingen. Omdat zij niks kunnen doen. Het laatste wat zij willen horen is dat hun pagot, hun afgod. Mohammed is die dat zicht over zichzelf in de grond weet, zijn, zijn heiligheid of zijn uh, onfeilbaarheid mag niet geschonden worden. En er is een Jama'a van de moslims die zijn eer wel heeft geschonden. En die zegt: Jij bent niet onfeilbaar. Jij bent maar een zendier hakir. Die minder waard is dan de. Magerste, vernederste hond die er op aarde rondloopt. Naam. Zo moeten een zijn. Zo moet een moslim zijn. Ja, ach, wanneer wij zeggen wij zijn moeten wij dat ook praktiseren. Dat is geen kassette, ja, gewoon dat we dat we doen. En daarom, mijn Masih is: wij hebben meer provocatieve moslims nodig. We hebben meer moslims nodig die uitdagen. Die tegen de schenen stampen van de kuffaar. Die kuffaar razend maken. Naam, kuffaar moeten wetten maken. Onze bedoeling is niet de mujamela. moeten niet met ons een nifaak doen. Doen alsof dat ze ons graag hebben. En achter de schermen bombarderen zij ons met weten. Dat is niet de bedoeling. Laat een kever zijn werk doen als kever En laat een mu'min zijn werk doen als mu'min. Yani is er iets beter dan dat? Jij ja, bent een gelovige moslim. Jij ja, doet je ja, werk. Jij ja, promoot sharia. Jij ja, promoot het uh, tawhid. Jij ja, verwerpt democratie. Jij ja, promoot alwala bala, En de kever doet het tegenovergestelde. En yani is er iets beter dan dat? Alhamdulillah, dadelijk. Furqan, Furqan, Toch dadelijk. En wat is de tweede naam van de Qur'an? al furqan Farraqa bijna al-kuffer wa al-Iman. Toei, wanneer gaan we deze Furqan toepassen? Al die ayat in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Al die ayat in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala over de kuffar. En over de geloof aan de andere kant. De pijnlijke bestraffing van de kofar, De vernedering van de, voor de vijanden van Allah. De vernedering voor de vijanden van de umma. En wat gaan we doen met die ayat? Wanneer gaan we die toepassen? Tot als er een Islamitische staat is. En wanneer alles in orde is. Dan gaan we naar buiten komen. Kofar. En tot als er miljoenen soldaten zijn. En dat heel de aarde gezuiverd is van een koffer. En dat de autoriteit voor, alle, voor, alle moslim, voor de moslims is. En dat alle kofar. El jizya betalen, klein en vernederd, en dan komen we naar buiten. Kuffar! Ja, dan heb je, dan heb je, dan kan je zeggen wat je wil aangezien, dat zij jizya betalen, en ze hebben toch niet veel te zeggen. Lekken is dat de betonen? Jouw mannelijkheid maar pas laten zien wanneer je weet dat je veilig bent. La hawla wa la illa billah. Daarom moeten we Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. En wanneer wij begrijpen dat Idharuddin de weg is voor Ridwanullah, en dat Idharuddin enkel te bereiken is met een jamaa, en met het dawa ila Allah. en het Amr bin Maruf en het Nahi ani Munkar en de steun voor de Mujahideen en het promoten van het Jihad en de Mujahideen. Wanneer we dit begrijpen, dan gaan we ook beginnen te begrijpen dat wij geen part-time moslim zijn. Ik werk, ik heb een gezin, ik heb kinderen, ik doe mijn ding. En wanneer ik eventueel tijd heb, kom ik voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. En la hawla wa la heel veel broeders zijn zo. Als hij nog tijd zal hebben. Als hij tijd heeft. En broeders, subhanallah, zij gebruiken deze excuses zonder schande. Dit, dit is een normale zaak geworden. Ja, er was een betooging. je bent niet gekomen, keef. Ja, ik moest gaan winkelen. Subhanallah. Als hij die dag niet gaat winkelen, gaan alle winkels sluiten. Morgen komt er een atoombom. En gaan alle winkels vernietigd worden. Ja, niet keef. Er, niet er is niets thuis om te eten. Abu Bakr al siddiq radiyallahu ta'ala, en ardah. En hij heeft, yani, wat je ook kan zeggen over die man van lof en van prijzing, Allah al-Azim, komt nog niet in de buurt van die man. Yani, er zijn geen woorden die wij kunnen gebruiken, die genoeg zijn om de status van die man uh, te, te, te, te verduidelijken. Toen, de Toen hij naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, kwam met zijn rijkdom. Hij zei, ja, rasulullah, hier zijn de rijkdommen Voor de dien van Allah... Voor al jihad visabilillah, voor idhaar al dien, voor dat het woord van Allah subhanahu wa taala het allerhoogste is en het woord van een diffuser... ja, kuffar het allerlaagste Igatje... is. Haak, ya ja, Rasulullah, al mijn rijkdommen. De profeet zei, hij vroeg aan hem, hij zei, wat heb je achtergelaten voor jou gezien? Wat zei Abu Bakr radiyallahu anhu Maak u geen zorgen, ya Rasulullah. Ik heb iets geregeld. Ik heb iets achtergelaten. Hij zei, wat heb ik achtergelaten, ya rasulallah Allah en zijn boodschappen, sallallahu alaihi wa volledig zijn dien, volledig zijn rijkdom aan de profeet. Heeft Abu Bakr pijn geleid met deze zaak? Hebben de kinderen van Abu Bakr zijn dag zonder eten gezeten? Hebben de vrouwen van Abu Bakr zijn gestorven aan de honger? Ebeden. Ebeden. Uthman ibn Affan bij Jaisj al-Usra, hoeveel heeft hij gespendeerd aan het leger? Iemand een idee? We hebben de berekening gemaakt en zij vergelijken dat met de dag van vandaag, met de huidige economische situatie, hij heeft ongeveer 50 miljoen euro gespendeerd in minder dan een half uur tijd. Kun je dat geloven? 50 miljoen euro gespendeerd om het leger van de profeet Salisem klaar te stonden. Heeft er het men gestorven aan honger? Of zijn kinderen? Of zijn vrouw? Helemaal niet. via die Allah, Integendeel. Deze zaken. Zijn de zaken die al baraka geeft in zijn rizq. Deze zaken zijn de zaken die al baraka geeft in zijn rizk. Daarom subhanallah, moet Allah taala vrezen. En die nasa is voor mezelf om te beginnen. Aangezien we, we allemaal tekortkomingen hebben. Laten we niet, niet hypocriet doen en denken dat wij superieur zijn en beter zijn dan iedereen. We hebben allemaal tekortkomingen. En wij zijn allemaal mensen. En eerlijk gezegd. Vragen we Allah subhanahu wa ta'ala om, om, om, om met ons eh, om te gaan zoals Hij is. En niet met ons om te gaan zoals wij zijn. Omdat wij hebben heel wat tekortkomingen en we zouden ons moeten schamen. Voor het werk dat we doen voor de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij doen bijna niets. Lijken je, ja, ik woon, de nasiha voor mezelf en voor, voor, de, voor de broeders? Vrees Allah subhanahu wa ta'ala. En de, de tijd is gekomen om onze dien serieus te nemen. Om serieus te beginnen denken aan deze dien. Kofar, zij hebben miljarden dat zij pompen, hoe dat zij de dien van Allah zullen breken. Jij ja, gewoon een kafira, een lesbische kafira die komt van Canada. Wat brengt haar van Canada? Waarom is zij gekomen van Canada? En yani, wat is haar doel? Zij komt van Canada. Rijs? Zij komt. Daarom. Zoals onze de broeders van Teblir. Horush vishabili leh doen. Zij heeft horush shaitan gedaan. En zij is gekomen van Canada tot hier om het da'wah te doen. Zeg? En wij dan? En wij dan? Wij kunnen geen ghorosh visabilillah doen van ons bed naar de hoek van de straat. Ik zeg niet, ga slapen in moskeeën, ga eten in moskeeën en de daar daarbij. Helemaal niet. Ondanks dat zij onze broeders zijn, mogen last van ons onze hen leiden hoe kan het zijn dat we moeahideen zijn? Of dat we zeggen dat we moeahideen zijn? En zeggen dat we van het Tawheed houden? En zeggen dat we van de Wila houden? En zeggen dat we van het Jihad en de Mujahideen houden? En tegelijkertijd, er is niets dat ons kan doen bewegen uit ons bed, en niets dat ons kan doen bewegen uit onze huizen. Ajib. Ik weet nog, Subhanallah, ik heb vandaag nog een video bekeken van de Sheikh Omar Abdurrahman. Fakallahu Asrah. Amen. Wat zei hij? Kom uit jullie huizen en laat de huizen voor de vrouwen en de kinderen. Kom uit jullie huizen. Dat zei hij van de sheikh Omar al De huizen zijn voor de vrouwen en de kinderen. Allah zegt tegen de vrouwen: Waar karnafie kunnen huizen niet tegen de mannen blijven in jullie huizen. Tegen de vrouwen blijven in jullie huizen. De mannen zijn moeten het veldwerk doen en onze zusters mogen het werk in huis doen. Laat hun maar de propaganda doen op cyberwereld als ze dat willen doen, artikels cetera. Maar de mannen moeten het veldwerk doen. En Wat verwachten wij? En Wie gaat deze diende ons raar geven? Allah heeft ons niet nodig, wij hebben hem nodig. Allah heeft ons niet nodig om zijn diende overwinning te geven. Maar het is aan ons om aan Allah te bewijzen dat wij van Allah houden in zijn wasallam. Het is aan ons hoe kunnen wij voor Allah staan de dag des oordeels En hoe kunnen wij voor de profeet staan de dag des oordeels? Stel jullie dit beeld voor je, ja, ikhwan. Stel jullie voor, wij staan voor de profeet. En hij zegt, ze hebben mij gespot, ze hebben mij beledigd, ze hebben mijn sharia bestrijd, ze hebben alles gedaan om mijn da'wah te breken. En Jij was daar in Jezweeg, Terwijl je alle mogelijkheden had, terwijl je alle mogelijkheden had om iets te veranderen en iets te doen. Wie gaat kunnen antwoorden de dag des oordeels? Echt, we moeten serieus beginnen veranderen. En Wallahi, als we niet veranderen. Weet dat Allah subhanahu wa ons kan vernietigen. En een volk kan brengen die beter is dan ons. En die zijn dien wil de overwinning geeft. Weet dat Allah subhanahu wa ons kan vernietigen. Koon, feyja Wij zijn niet beter dan de volkeren voordien. Wij hebben de hart gekregen. Allah subhanahu wa heeft zijn boodschap, sallallahu alayhi wasallam, gezonden. Met de duidelijke boodschap, met de duidelijke methode. Het is aan ons om deze te aanvaarden. En als we opofferingen moeten doen. Laat het dan zo zijn. Laat het dan zo zijn. Ja gewoon, subhanallah al Hier is de broeder. Hier is de broeder aanwezig. Die drie dagen in de cel heeft gezeten in Nederland. Voor die, voor die, uh, voor die uh, uh, actie in Nederland. En hij heeft hij een been minder. Is hij minder man geworden. En hebben ze hem iets gedaan. Gelukkig drie dagen cel. Een beetje kou. Een beetje honger. Niet goed geslapen. En wat heeft hij gezegd, het allereerste dat hij tegen mij heeft gezegd bij zijn terugkomst? Hij zei alhamdulillah, meer bara van deze kuffar. <laughs> <laughs> hij zei ik haat zelfs Nederlandse accent. Alhamdulillah. Er zijn mensen die accent hebben. Ze hebben alleen maar standvastiger gemaakt in zijn ding. Hebben zij hem gekrenkt? Hebben zij hem gedeerd? Hier is de broeder en stel hem de vraag. En inshallah, we zullen inshallah een klein interview kunnen doen bij hem inshallah. Uh, komen dagen om een beetje te vertellen wat er allemaal is gebeurd en wat die koffer allemaal hebben gezegd en gedaan Lekken, wat kunnen zij doen? Hadi wat kunnen zij doen? wat is het ergste dat zij kunnen doen? Wat, waar kunnen zij komen? Yani, gaan zij iets doen dat Allah niet heeft, kunnen, niet, niet heeft bestemd? Yani, gaan zij een bestraffing geven dat erger is dan de bestraffing van Allah subhanahu wa wat kunnen zij doen? wat kunnen zij doen? En yani, waar gaan zij geraken? Jij ja, gewoon, we hebben Napoleon overleefd. We hebben Bush, Sharon overleefd. Zelfs deze, deze namen die ik geef, wallahi, zij zijn als een barbiepop in tegenstelling tot de Mozrimin, de pawariet die wij hebben gehad in het verleden. Ja, niet eerlijk. Kijk naar Hollakoud, de leider van de Tartaren en naar Obama. En die is er gelijkenis. Die man was een paar goed, maar een, een, een man, een paar goed, een man. Niet zoals deze Mujrim. En zelfs hem hebben overleefd. Zelfs hem hebben we overleefd. Subhanallah, wie zijn zij, wie zijn zij? Het Perzische Rijk, weten jullie wat het Perzische Rijk is? En ze hun hebben kunnen breken. Wie zijn deze koffaar, ja, Wie zijn deze koffaar, wat kunnen zij doen? Zij mogen naar de hel. Wat kunnen zij doen? Is er iets dat zij kunnen doen, dat Allah subhanahu wa Taala niet heeft voorbestemd? niet kunnen zij iets doen dat Allah niet heeft voorbestemd op deze zwakke dienaar? Helemaal niet. Wat kunnen zij doen? Zij mogen naar de hel. De vraag is, wat kunnen wij doen? En wij kunnen wel schade brengen. Aangezien wij de hak hebben. En wanneer wij Allah zevenhonderd acht serieus nemen en zijn dien acht serieus nemen, wat heeft Allah wa ta'ala gezegd? In tan sorallah. Jansorakum, je hebt Dus geef de overwinning aan Allah en hij zal ons de overwinning geven. En wat betekent de overwinning? De totale vernieting van democratie en de volledige implementatie en dominatie van La Muhammad, illallah, Mohammed Rasulullah. Dus ja. werk ja. ervoor, je gewoon. Neem deze dino serieus. En daarom is, dit is mijn nasiha, en het moest kort zijn, dus vergeef mij inshallah dat ik een beetje heb getrokken. Maar neem deze dino serieus. Een jamaa van provocateurs. Stam tegen hun schenen. Dibi of eender welke andere sukkel, hij mag niet praten. En zijn stem, mag niet, zijn stem mag niet verheven worden boven hak Onmogelijk. En subhanallah, ik zei dat nog net tegen de broeders. Alles wat zij doen, is in ons voordeel, alhamdulillah. Zelfs Paul News die mij heeft gebeld om een interview te doen en knip en plakwerk. En ze hebben die audio, met dat interview op de radio in Nederland, hebben zij geknipt en geplakt. Wallahi, ik heb die video gezien. Man, shallah, da'wa voor ons. Wallahi, positief. De street da'wa in Mechala. Allah, hoeveel om nog zo'n dauw te doen voor ons? Eén week, 11.000 views, mashallah. En ik zou normaal gezien, ik zou kunnen zeggen, je zou Allah geirrd dat je nee. vraag Allah om hem te belonen. Jehanne, mashallah. Ondanks zijn dauw. Ik neem gewoon, waarom zou je ons gaan? Elke reclame is positief. Negatief of positief, het draait sowieso goed uit. Waarom? Waarom? Het delir van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Juridun en, illa en wa Zij proberen het licht van Allah te doven. Maar Allah zal zijn niet behouden. Tegen de wil van de kofar. Tegen de wil van de munafiqeen. Tegen de wil van de mortaddin. Tegen de wil van deze democraten. En elke andere schoothond van deze democraten. Laat hun. Ga geen stap naar achter. Enkel naar voor. Zij moeten naar achter gaan. De tijd is gekomen om de grens te zeggen. Hebbes, hier zijn jullie te ver gegaan. Ga terug naar achter. En dan maar pas kunnen we spreken. Tot zij stoppen en dan kunnen we nu verder spreken. Maar zij moeten om te beginnen stoppen. Schaam jullie er niet voor. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de dagen laten terugkeren... ...dat de Umma in haar, in haar allerhoogste positie was. Amen. En mocht Allah subhanahu wa ta'ala de dagen laten terugkeren... ...dat wij eer hadden... ...en dat wij stapten op straat met, met ons hoofden... ...hoog in de lucht. Omar ibn Khattab anhu heeft op een dag een sahabi een klap gegeven... ...omdat hij een beetje... los op, op, over straat wandelde. Hij gaf hem een klap. Hij zei, je bent een moslim, stap met trots. En de profeet sallallahu heeft gezegd... ...stap alsof je van een heuvel wandelt. Je yani neemt met jouw borst een beetje naar buiten. Je bent een moslim, straal islam uit. El-geza, niet nee, nee, nee, nee vernederd zijn. Ikwaan, waarom denken jullie? Kijk, de hikma van de Profeet Als jullie hen ontmoeten op het op de in de straten, duw hem naar de nauwste hoek van nu duw hem naar de hoek van de van van van de, van de straat. Ja, die ni gaat niet uit de weg voor een kever met andere woorden. Waarom denken jullie? El-geza, ja ikwaan, el-geza, het is zelfs sterk aan het is zelfs sterk aangeraden om een keiver de linkerhand te geven. Waarom denken jullie, gewoon? Een is Die rechterhand. Dat, dat, die rechterhand dat het de shahud doet. Die rechterhand dat de salamu alaykum zicht aan de moslims. Keiver mag er niet van genieten. Laat hem de andere hand gebruiken. Geen probleem. Aangeraden. Waarom denken jullie? El iz. Trots. En dan moeten wij uitstralen. Laat de trots terugkomen. En als de bepaalde munafiqeën, een bepaalde mordjaïn een beetje ja, bombarderen links en rechts en zeggen dat wij verkeerd bezig zijn. En een sheikh in Saudi-Arabi dat zo'n plakwerkje van een vraag heeft gekregen. En hij antwoordt op een idiote manier met een paar ahadith daaiven. ik kan dat ons deren. kan dat ons delen? Ieder heeft recht op zijn taalwalaat in. Democratie. Maar wanneer de islamitische staat er is, dan hebben we een andere manier van spreken, inshallah. Dan kunnen we spreken zoals Salahuddin heeft gesproken 12 jaar aan een stuk dat hij de Sofien en de Rawafid heeft bestrijd. Geen probleem. Laat hun nu spelen. Er komt wel een dag dat de autoriteit aan de moslims behoort. En kunnen we anders spreken. En al wie dat van hun een man is, laat hem maar deze zaken gaan doen in Khorasan onder de imara van Mullah Omar. En dan zullen we zien of er audio's gaan buiten komen. Dus maak jullie geen zorgen. al dat komt sowieso. Zijn wij standvastig? Blijven wij standvastig? En dan zullen wij zien of er iemand met ons gaat zullen. Maar doordat wij zwakkeringen zijn en doordat wij onszelf laten doen en zwijgen voor het in. mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeven, kijk wat deze koffer elke dag doet. En zij blijven maar verder gaan. Dus zei gewoon, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons standvastig maken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons top provocateurs van deze koffer maken. Amen. وليث كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف بنا امسا قوية كيف في الغاب هوانا كيف قوية